Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee kopstukken van motorclub Calowago die vastzitten voor een liquidatie in Breukelen... worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam. Het slachtoffer was een man uit Barendrecht, de eigenaar van een autoverhuurbedrijf. De Calowago-leden zijn volgens het OM door een opdrachtgever bij die liquidatie betrokken. De twee mannen van 48 en 70 jaar werden afgelopen najaar opgepakt vanwege een liquidatie in Breukelen... Daar werd in juli 2017 een 30-jarige Amsterdammer doodgeschoten op een parkeerplaats. Dat was drie weken voor de liquidatie in Rotterdam. De Calowaggo-kopstukken worden ook verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Snorfietsers moeten een helm gaan dragen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Dat schreef minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer, die om een helmplicht had gevraagd. Voor het zover is wil Van nieuwe huizen goed kunnen onderbouwen... waarom de plicht wel geldt voor snorfietsen... en niet voor elektrische fietsen die net zo snel gaan. Ze wil ook laten uitzoeken of de regel wel te handhaven is. Een Zweedse activiste die in een vliegtuig protesteerde... tegen de uitzetting van een Afghaan... heeft een boete van 286 euro gekregen. Ze zat op 23 juli in hetzelfde vliegtuig als de Afghaan... en weigerde te gaan zitten, waardoor het toestel niet kon vertrekken. Haar actie was live te volgen op Facebook. Uiteindelijk werden de activisten en de Afghaan van boord gehaald... waarna het vliegtuig met twee uur vertraging vertrok. De Afghaan werd later alsnog uitgezet... Het Zweedse OM had tegen de activisten twee weken cel geëist... maar de rechter vond een boete voldoende. Het weer, toenemende bewolking, later vanavond en vannacht wat regen... het koelt af tot een graad of zes. Morgen in het zuiden de meeste zon, in het noordoosten kans op een bui... en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Terris verkeersupdate. Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 De week schalt weer het stemgeluid van PP Fischer... weer van het podium bij de kleine patronaat, De kleine zaal van het patronaat, en Dan zegt hij wel welkom bij deze zonovergoten overgrote vierde voorronde... van de Roppa Akta -Award. Dit was de bed Reino... Klopt ook, want dit is de Bintreino met de nieuwe single Daylomatic. Wij hebben nog een blokje van twee nog met Lizzie V staan. Die gaan we straks inlossen. Dat doen we zo. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog het lijstje wat afgewerkt moet worden. Want we hebben er zat die nog gedraaid moeten worden. Zo ook deze Sam Julia met A Widow's Lullaby. Waar ene Tim Knol nog een bemoeienis mee heeft. Want hij heeft de productie gedaan van de EP waar dit nummer op terug te vinden is. Love of mine You made me sing The song I never knew I had inside Of me Dressed in white You soothe my night Still I long to hold your hand in mine some I wish that you would wake up, but I know Er zitten wel van die leuke verhalen van bands die dan uh, hun rijder sturen. Dat uh, was ook met deze band het geval van Moorpark. En uh, toen wij de raider Marcus en ik doorstaan te lezen, toen dachten we echt van zouden ze naar de kleine zaal van het patronaat willen met, uh, met de spullen. Maar toen bleek al heel snel dat ze de verkeerde raider naar ons toe hadden gestuurd. Uh, ze gaan in iets wat andere bezetting spelen, want als ze dit uh, laten horen, dan hebben wij ruzie met de buren aan de overkant. <lacht> Lijkt me niet zo slim. We gaan uh, luisteren naar Lizzie V, want die zit nog steeds bij ons in de studio. En we zijn nieuwsgierig naar het laatste blokje van twee. Dus ik zou zeggen, welk eh, nummer trap je mee af? Deze uh, heet Not Coming Home. Ah. Ja. Yeah. En waar gaat het over? Uh, deze heb ik geschreven toen ik voor het eerst keer in mijn eentje op reis ging naar uh, Stockholm. Om daar liedjes te gaan schrijven. Ja. Naar mensen te gaan die ik nog nooit had gezien en één keer had gesproken. In een stad waar je de taal niet kent, uh, ook niet eens kan herkennen. Dus dat was wel een uh, soort van spannend gebeuren. En uh, ja. toen zat ik op elkaar met je bij mijn Airbnb. Uh, <laughs> en toen kwam deze er zo uitrollen. Uh, uh, Airbnb, rolkoffertje achter je aan. Trrrt, over de steentjes van Stockholm. Pretty much, yeah. That zoiets. Ja, good. Yeah. Okay. Let <laughs> me horen. it. Yes. Yes. A Lord was a man, what's told me, spread. Oh Er komen de redactieleden ook nog eens even buurten en die zien niet het gebeurde, dus ja, dan. De... Hallo. Ja, kijk, kijk. Um, de laatste van het blokje van twee. Ja, die heet heel grappig: Out of Time. Out of Time. Yes. Die gaat over ouder worden. Oké. Okay. Dat was het. Dankjewel. Ja. Ja. Het uh, laatste liedje dat, dat is wel een hele mooie, relativerend uh, verhaal, eerlijk gezegd. Ja, toch? Kijk, ik, uh, ik behoor tot de, de 50 plusers. <laughs> Maar ik heb het gehoord. ik, ik moet dan uh, inderdaad uh, als ik uh, de teksten uh, van altijd uh, wakker worden met een uh, glimlach op je hoofd ja. ja dan is het leven inderdaad nog zo slecht nog niet precies dankjewel voor het liedje in ieder geval dankjewel welkom uh, zijn <laughs> ja. goed uh, dan zit hier in dit blokje van uh, de singles die je nu gaat horen Eén nieuwe single, namelijk van Natalia Magdalena. The one never to be explained. Maar daarvoor horen we de wederhelft van Natalia... namelijk Thomas Florissen. Want die had al een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet uh, Blue November Sky. Perfect. Natalia Magdalena met haar nieuwe single en uh, The One, Never Two en dan puntje, puntje, puntje. Het, uh, het zit erop, uh, Lisan, want ja? ja, ik noem je gewoon hey, even ja. nu ja, bij, bij, bij je voornaam. <laughs> um, want uh, ja, we hebben, de, we hebben drie blokjes van twee. Eén hebben we een beetje gesmokkeld, dat was bij mm -hmm. het minste. daar hebben we Little Bit Secret gewoon de productie zoals die klinkt uh, gedraaid. Uh, ja. Maar daar zit nog iets aan vast met dat uh, Little Bit Secret. Want uh, je hebt een clip geschoten. Ja, dat klopt. Ja, want uh, wat, is, uh, wat is de reden uh, uh, in die clip? Dat is, ja. uh, want uh, daar komen een aantal mensen in voor. En dat zijn echte mensen. Dus geen acteurs of wat dan ook. Nou, er zitten ook wel acteurs in. Maar ja. alle, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen, eigen geheim... die hij eigenlijk het liefst wegstopt en uh, vergeet. Ja. Maar die toch heel de tijd maar uh, naar boven blijft komen... Um, en we hebben daadwerkelijke mensen gevonden met echte verhalen. Zoals bijvoorbeeld uh, de jongen die uh, homoseksueel is... maar wel christelijk is opgevoed. Dus, mm -hmm. ja. Dat was van de week ook actueel met een verhaal over uh, ja, kampen... waar de homoseksuelen ja. dan op een gegeven moment... Uh, dan maar uh, ja, met een soort gebedsuitdrijvingen uh, ja. Weet ik allemaal wat voor waanzin daar allemaal. Precies. Uh, ja. Allemaal dat soort. En we hebben Erik, dat is een, een veteraan. Die heeft PTSS. En het is natuurlijk heel erg lastig om daarmee om te gaan. En dat, ja, die heeft eigenlijk proberen zelf maar te plegen. en Die heeft toch... Uh, zijn dochters hebben hem gevonden. En die hebben hem uh, weer een beetje positiviteit... in zijn leven weten te kunnen krijgen. Mm, mm. En al dat soort, uh, dat soort heftige dingen... Dat, dat is iets wat mensen vaak niet zien. Omdat, mm. ja, dat is ons geheimpje, weet je wel. Ja. En ja. ja, ik wil toch wel dat er een soort van aandacht naar is, komt. Is dat liedje dan toch... Helpt zo'n liedje dan toch mensen dan... over een bepaald punt heen, zoiets? Nou, ik hoor van Erik. Die is heel erg bezig met alle veteranen... alle... alle Stichtingen en dergelijke binnen mm. buitenland sturen. En we krijgen alleen maar superveel hartverwarmende berichten terug, dat het hun echt heel veel geholpen heeft om nu te luisteren mm. en hoeveel dat kan helpen. het is echt, ja, echt super mooi. Goed, we gaan zo direct nog even verder met je praten. Dat, cool. doen, dat doen we zo nog even, want yeah. uh, ik... Uh, ja, <laughs> de, de, <laughs> ik zie hier zandloper ja, staan. De, de, ja, die zandloper, <laughs> dat is, is heilig zo'n beetje. Ja, oh, als ik, hoor, ik te, te lang aan het woord ben, dan, dan, dan, dan is die zandloper een uitkomst. Dus daar hou ik me dan aan. Uh, van uh, dat debuutalbum van Dakota. Alike. I was Turning Pages I watch my life as it unfolds And all the memories Come rushing back And I'm not living in the past And it makes me Who I am I want to show you where I'm coming from So you will understand That time flies Spread your wings and join me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 van Colin Hoeven. We kennen hem van The Voice of Holland... want daar heeft hij ook aan meegedaan. Uh, met het uh, afkondigen was het precies tien over half tien. Dat vind ik ook wel uh, heel erg strak. Uh, maar Colin is uh, gewoon weer back in business en uh, time flies. Morgen komt de single online, maar vandaag is hij dus al hier uh, te horen. Datzelfde geldt ook uh, voor het uh, debuutalbum van Dakota. Dat uh, nummer heb je net uh, kunnen horen, dat nummer dat heet alike. En ik zei al in de aankondiging op Facebook... als Colin Hoeven te horen is, dan is Hanneke Laura nooit ver weg. En dat is het ook, want ik heb meer materiaal van Hanneke gekregen deze week. Gekregen. Maar ik heb wel ook een beetje aan uh, muzikale sponsoring gedaan... want je moet natuurlijk ook de muzikanten uh, wel wat uh, brood uh, geven op de plank. En dus heb ik er gewoon als eerzaam burger voor betaald. Uh, zo werkt dat. Voor sommige mensen doe je dat... En andere mensen zijn gewoon vrijgevig. Zo werkt het een beetje in die muziekbusiness. Dit komt van het tweede werk wat Hanneke in 2017 heeft uitgebracht. Nu was de openingssong van dat, van dat album Space and Time. En dit nummer dat is ook zo hartstikke mooi. White Clouds. nog even door, maar dit uh, is terug te vinden op het nieuwe album van Astrid Crusher heette uh, dit nummer en het staat op het album A Lake Inside dat moet dus nog uh, gaan komen en uh, ja, we hebben het uh, even uh, over, uh, over dwarsverbanden in de muziek en dan word je soms wel eens bang van, want die muziekwereld is net gewoon een dorp. Uh, iedereen kent elkaar. En uh, zo ken ik uh, een aantal mensen. En zo kent uh, Lizzie ook een aantal mensen. Gemeenschappelijke overeenkomst Thomas Florissen en Natalia Magdalena. Want uh, die, uh, die ken jij ook, uh, toch? Ja, ik heb met Natalia zelf op, de, op dezelfde school gezeten. Kijk, dat bedoel ik dus. Ja. Dus uh, als Natalia zit te luisteren en ik denk dat ze dat wat doet, want uh, we, we hebben daar tenslotte haar nieuwe single gedraaid, dan uh, hoort ze denk ik wauw. Lees hier in de studio. <lacht> nou, uh, ik, maar ik uh, kijk, ik zal mij even richten tot Natalia. Jij bent ook welkom, want uh, ik weet inmiddels uh, dat dat uit een uh, goed hout gesneden is, dus, yeah. uh, en ik weet dat er nieuw materiaal van Natalia op komst is. Dus die is bij deze gewoon. Blind uitgenodigd, want die uh, kan dat ook. Dus uh, die kan ook met het uh, bijltje hakken. Um, nog even over, uh, over jouw roots, hè, mm -hmm. een rokanje. Uh, even ja. ook nog, uh, ja. laten we eerst over de muziek hebben. Want okay. waarom uh, de muziek zoals je uh, uh, die nu uh, draait? Of uh, uh, je, speelt? Je bedoelt de nieuwe muziek of de... Nou, en niet de nieuwe muziek, de muziek die jij maakt. Waar komt, dat vandaan? Uh, uh, waar komt ja. dat vandaan, die belangstelling? De belangstelling, ja, dat, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, als meisje van 13 jaar of twaalf jaar of zo... toen had ik heel graag meedoen met het Junior Song Festival. Mm -hmm. Want zingen voor mij is gewoon een soort van tweede natuur. Het uh, is eigenlijk niet echt iets uh, wat mij gelukkiger maakt dan dat. Ja. Uh, en ik denk, nou ja, weet je... misschien kan ik wel... ik wist op dat moment niet eens dat ik überhaupt kon zingen... maar ik denk, ik ga gewoon liedjes schrijven, ik ga gewoon meedoen. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk kwam ik daar bij de top 80 terecht. En uh, dat was wel een stimulerend iets. Uh, mm -hmm. en van sindsdien ben ik... Uh, Gitaar gaan leren spelen en uh, eigenlijk nog meer liedjes gaan schrijven. En uh, ja, zo heb ik heel veel gelukkig momentjes. Maar, uh, mee maar mogen is maken. de country dan of country folk, dat, wat je nu, uh, wat je nu brengt, is dat uh, ook nog ergens uh, gekomen? Heb je daar, uh, hoe is die belangstelling? Hoe is daar ja, baas die link dan te vinden? Ja, ik zat de film Cars te kijken ja. en daar heb je Rascal Flatts. die doen live is the highway. Ja. En dat is de titelsong van die film. En <laughs> ja, dat vond ik zo vet. Uh, en toen ben ik een beetje in de country gaan kijken. Het is wel een beetje de pop country. Ik ben niet echt van de klassieke country. Yeah. En uh, dat vond ik toen zo vet. Dat uh, dat, dat nou nog steeds uh, constant in mijn lijstje staat. <laughs> en, uh, ja. nee, bij mij zit heel veel liefde voor de countrymuziek. En in mijn nieuwe plaats is dat niet echt, uh, niet echt duidelijk te horen. Er zitten nog steeds wel uh, invloeden in. Yeah. Uh, maar ja, voor mij is muziek muziek. En als ik er zelf in geloof en, uh, en het een snaar raakt. Dan, uh, dan ga ik ervoor vechten. Ja dat is een beetje. Ja, nou kom jij uit uh, Rokanje. Uh, yeah. Ik ga even een klein stukje horen van, uh, laten horen van de illustere voorgangers <laughs> van Lissy V. Ik zal yeah. je even een klein stukje laten horen. Dank je. Over uh, vader John van Lemming. Uh, dan moet je maar even Bart van der Meer maar even plagen. Dan zet hij hem wel even op de playlist. Volgende week tussen 2 en 4. Want uh, dat is uh, meer het werk uh, van Manchbox Muziek Boulevard. Um, maar goed, dit uh, waren de illustere voorgangers. En die hebben er zelfs nog een top 40 uh, mee. Uh, Echt ja ja, ja, ja, zeker weten. Um, alleen de vraag is... Uh, denk jij dat dat met, uh, met uh, Little Bit Secret... Dat zal toch volgens mij wel een... Uh, dat is, ik, denk, ik vind het een top 40, top 40 waardige song. En ja. ik zou bijna zeggen, ja. uh, net zoals uh, bijvoorbeeld uh, bij uh, The Young Ones... If you don't buy this record, guys, <laughs> you got <it>, a assa, assa, assa. <laughs> Zoiets. <So> wow. <laughs> Uh, uh. Ja, ja. Nou, ik vind het heel fijn dat jij ja. uh, denkt dat het top 40 is. Ik vind van wel. Maar goed, uh, ik ben maar alleen maar een duistere disjockey bij CFM Zandvoort. Nou weet je, hoe, hoe meer, mensen, hoe meer mensen dat vinden, hoe ja. groter de kans is dat dat gebeurt. Ja, goed, ja. maar goed. Ja, <laughs> toch? Ja, ik moest even zo nadoen uh, als die uh, Rick uit de uh, jongens. Maar goed, uh, maar voordat ik het hele mengpaneel aan de sla, uh, <laughs> lijkt me dat niet zo handig. En dan krijg ik markers weer in mijn nek. Um, goed, maar dat, uh, Rokanje, dat, dat is de plek waar je vandaan komt. Uh, ja, um, ja uh, nog iets, nog even over de nabije toekomst. Ga je nog uh, dingen doen de komende tijd? Spelen? Ergens uh, in ja, in het land speel ik sowieso heel veel. Ja. Um, maar dat zijn meer uh, barretjes en uh, dat soort dingen. Het zijn niet echt grote poppodia. Mensen, uh, het wordt tijd voor goed uh, luisteren. Luister deze uitzending gewoon van 14 februari 2019 nog een keer terug. <laughs> ik zeg erbij, uh, dit dame, deze dame, deze jonge dame hoort niet meer thuis in barretjes. Kom op, zeg. Uh, ik zou bijna zeggen, uh, het, het, het, het wordt tijd gewoon voor... Ja. De kleine zalen zoals ja, het precies. patronaat, vind ik. 500 dat, man dat, spelers. Dat uh, ja. Daar is het materiaal wel naar. Maar goed, ja. uh, ik, nogmaals, ik, uh, ik ben ja. niet. Uh... Nou ja, weet je, we gaan het allemaal zien. Hier ja. uh, speel ik gewoon heel veel barretjes en, en ook wel feesten en dat soort dingen. Waar ik gewoon fulltime nou mijn brood mee je, kan verdienen. Dus ja. dat is eigenlijk mijn droom. Die checkmark is nou al gedaan. Daarnaast uh, ga ik weer in april uh, tot mei weer een toertje doen in Amerika. Dat wordt dan allemaal weer geregeld. Kijk, dat is mooi. Dus ja, het gaat allemaal stapje bij beetje. Dus ja. inderdaad, als het Nederland uh, Nederland is toch wel chiller. Want dan hoef je niet uh, elf uur in een vliegtuig te zitten. Ja. Ja, dat <laughs> om, is mooi. uh, om mooie shows te kunnen doen. Ja. Uh, want dat gebeurt in Amerika wel. Uh, dus als het hier een beetje hopp ik dan uh, ja, ben ik echt wel een gelukkig mens natuurlijk. Ik zeg nog één ding en dan uh, sluit ik af. Uh, Schip op Schip -luiden. Dat uh, is een mooi popfestival. Mm -hmm. Daar zou jij ook niet meer staan, denk ik. Niet meer? Niet meer staan oh, in dat veld. Nee. Ik denk al niet meer staan. Ik zeg niet meer staan. Nou, dat zou inderdaad heel tof zijn. Ja. ja. Ik uh, kijk naar de tijd. Ik vond het hartstikke leuk dat je geweest was. Dankjewel dat ik er mocht zijn. En uh, als er een nieuw materiaal is, dan uh, horen we dan dat zeker? Dan hoor je dat zeker van me. Goed, uh, Bij afwezigheid. Oh, hij staat gelukkig bij me in de buurt. Ik zou bijna zeggen, wij moeten altijd uh, weer even in uh, traditie en in koor zeggen volgende week, en dat hebben we dan ook bij deze gedaan... Uh, is dan, uh, is dan uh, dat we volgende week er weer zijn... Want ik heb nog één single die ik nog uh, moet draaien. Want anders krijg ik grote ruzie met onze plaatsgenoot Ruud Houweling. Want oh. hij uh, gaat ook uh, weer met nieuw materiaal uh, komen. En hij heeft al één single vooruit uh, gestuurd. En die mogen wij vanavond uh, al draaien. En uh, ja, ik moet zeggen, ik heb hem afgeluisterd. Hij is fantastisch. De nieuwe single van Ruud Houweling, uh, To be found. Tot aan het nieuws van 10 uur. Oh.